3 uur. Dit is Radio 1, met Robert Meter en Lara Rentsen. Straks in Radio Olympia de 1500 meter voor vrouwen... oftewel de jacht op een compleet oranje podium. En het vervolg natuurlijk van de eredivisiewedstrijden in Breda en Groningen... is het internationaal met Mark Visser. Bij een explosie in een toeristenbus in Egypte... zouden zeker drie mensen zijn omgekomen. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een aanslag. De explosie was in Taba, aan de grens met Israël... vlakbij de badplaats Eilat... De explosie gebeurde toen de bus de grens gepasseerd was. De Israëlische politie helpt bij het verzorgen van de gewonden... meldt persbureau Reuters. Slachtoffers zijn vermoedelijk Zuid-Koreaanse toeristen. Het stadhuis in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw bezet. Eerder vanochtend verlieten de demonstranten het stadhuis... na een bezetting van ruim twee maanden. Maar Nu hebben radicale nationalisten met bivakmutsen... en camouflagekleding het gebouw ingenomen. De bezettingsacties van overheidsgebouwen begonnen in november, toen president Janukovic afzag van een samenwerkingsverband met de Europese Unie en toenadering zocht tot Rusland. De Oekraïnse regering heeft beloofd dat de demonstranten niet vervolgd zullen worden als ze voor morgen een einde maken aan de bezetting van overheidsgebouwen. Bij de Zuid-Afrikaanse plaats Benoni zijn mogelijk meer dan 200 mijnwerkers onder de grond ingesloten geraakt. Volgens reddingswerkers kwamen de arbeiders vast te zitten toen een deel van de mijn instortte. Anderhalve week geleden kwamen ook mijnwerkers vast te zitten in een Zuid-Afrikaanse mijn. In die goudmijn brak toen brand uit. Zo'n 140 mensen konden zichzelf toen in veiligheid brengen. Acht mijnwerkers waren naar een schuilplaats in de mijn gevlucht en zij konden later worden gered. Enkele spelers van Rode JC zijn gisteravond... na de verloren wedstrijd tegen Ado Den Haag... bedreigd door een paar eigen supporters... gebeurde in het supporterscafé in Kerkrade... waar de spelers na de wedstrijd wat gingen drinken. Ook zouden twee voetballers volgens de supportersvereniging... een klap hebben gekregen. Roda ontkent dat er klappen zijn gevallen... en zegt wel dat er spelers zijn uitgescholden. Het weer geregeld zon en op veel plaatsen droog. Eh, het is een graad of acht. Ook morgen overwegend droog. Met soms zon, het blijft zacht bij een matige zuidenwind. Maar na morgen wordt de kans op regen groter. Dit was het NOS Journaal. Zweden zijn iconisch. Wie kent ze niet? Onze klassieke stationcars.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 Autoruitstuk? Bel dan direct 0800 1246. Want met de meeste vestigingen in Nederland... wordt uw ruitvakkundig gerepareerd. Glasgarage, voor het geval dat... Radio 1. Ter Mors, Leenstra, Ter Beek en Wust. Daar is Nederlands hoop vanmiddag in Sochi. En met FC Groningen en Feyenoord gaat het goed momenteel. Ze staan voor. NOS Radio Olympia. Met Lara Wensen en Robert Meder. Als er tijdens het nieuws niks veranderd is tenminste. Frank Wielaerts, NAC Feyenoord. Nee, niet qua stand in ieder geval. 34 minuten onderweg. 1-0 voor Feyenoord nog altijd. Dat had 2-0 kunnen zijn als de Rauwelaar niet goed in de weg had gelegen... bij een inzet van Filena. Goede kans. Moeilijk ook uit te draaien. Hij kon niet goed zien waar hij die bal uiteindelijk zou plaatsen... maar kreeg hem wel tussen de palen. De Rauwelaar had het wel op tijd door waar hij in de hoek zou vallen... En dus lag hij uitstekend. Nu een blessurebehandeling voor Immers. Die kreeg een voet op zijn knie terwijl hij op de grond lag. De voet was van Poupon. Fijnert dus heel, heel eventjes met zijn tienen. Na 35 minuten en 1-0 voor tegen Nak. Gaan we kijken hoe het is in Groningen in de Euroborg. Henk Kok. We moeten nog ongeveer 10 minuten spelen en de stand is nog steeds 1-0 voor FC Groen. Maar qua kijkspel is er wat minder geworden. De eerste 10 minuten waren buitengewoon boeiend. Maar over het algemeen vindt er te weinig actie op de goalplaats En dat maakt de wedstrijd toch aantrekkelijker. En ik heb de indruk dat FC Groen na de 1-0 wat meer op de verdediging is gaan spelen. Lijkt nog even kijken naar deze poging van Go Eagles. Een schot van Falkenburg. Dat gaat ver, ver, ver, ver naast en ver, ver over. Het blijft voorlopig 1-0 in de Euroborg. Dan nog even bij het waterpolo kijken. Nederland tegen Rusland, EK-kwalificatie voor de mannen. Maar het kan niet altijd oranje boven zijn, Bob. Nee, voorlopig nog niet. Uh, drie periodes hebben we gehad hier in Utrecht. 8-7, de tussenstand in het voordeel van Rusland. Nederland is iets te slordig in het aanvalspel. En dat kun je tegen zo'n goede tegenstander simpelweg niet permitteren. Maar goed, er is nog één periode te gaan. En het is nog niet gebeurd hier. 7-8, dat wel de tussenstand. Dan naar Rotterdam, waar de finale gespeeld wordt... op het ABN amro tennis -tournooi. Ze zijn al begonnen, hoor ik, Mark. Nee, ze zijn nog niet begonnen. Ze staan in te spelen. Aha. Thomas Berdich, de enige speler die zijn plaatsing deze week wist te waar te maken. Acht geplaatste spelers begonnen er hier aan het toernooi. Ja, van die acht gingen er zeven uit. Onder wie Andy Murray, onder wie de titelverdediger, Juan Martín En Er was er eentje die wel overeind bleef. En dat is Thomas Berdich. De Tsjech was hier als derde geplaatst. Toch ook wel favoriet in de finale. Speelt erin tegen Marin Silic. Die hebben we gisteravond nog in actie gezien. Toen bonnie in de halve finale van Igor Seisling. Het is uh, ja, een reden. De bezet. Het toernooi heeft behoorlijk te leiden onder de Olympische Spelen. En we gaan naar Frank Wielaert. Penalty voor Nak. nadat de bal vanuit een hoekschop. Heel hard tegen de onderkant van de lat werd geschoten. Hadou hier uit de rebound was het Verbeek. Die schoot de bal tegen de arm van Nelom op. En dus ligt de bal nu op de stip. Achter die bal staat Poepon. Op de doellijn staat Mulder. Penalty terechtgegeven, want Nederland draaide weg en haalde daarbij uh, zijn handen in een onnatuurlijke beweging richting de bal. Zonder dat hij het in de gaten had, maar dat maakt dan weer niet zo gek vooruit. De penalty gaat raak, want Mulder gaat naar rechts en uh, de bal gaat uiteindelijk de andere hoek in. Poepon maakt dus de gelijkmaker na 37 minuten voetballen. In Breda staat nak weer op gelijke hoogte met Feyenoord. Het is 1-1, wij gaan weer naar Rotterdam. Ja, daar had ik het net over, uh, Igor Seisling, die gisteravond de halve finale verloor. Nou, we hebben vandaag wel een Nederlander op de baan gezien. Dat was in de finale van het uh, dubbelspel Jean-Julien Royer. Met zijn uh, Roemeense partner Horia Theekau. Uh, verloren van uh, Lodra en uh, Mahu. Dubbelspelfinale dus uh, gespeeld in een uh, tweede plaats verloren finale voor uh, Jean-Julien uh, Royer. Uh, de mannen staan nog steeds in te spelen. We gaan uh, zien wat het gaat worden zomaar. En Thomas Beddy, ik zei, toch wel het uh, favoriet. Het is ook wel te hopen voor toernooi Richard Krajcek. Alhoewel die nooit van tevoren zal zeggen dat hij een favoriet heeft. Maar dat de Tsjech toernooi wint. Voor de internationale uitstraling van dit toernooi is het natuurlijk goed dat je na Del Potro en na Federer, Seudeling, Murray die de afgelopen jaren het toernooi wonen, ja, dan kan je internationaal wel aankomen met een, met een grote naam een top 10 speler als Thomas Berdy. We gaan het in de komende uren zien hoe dit zich gaat ontwikkelen hier in Ahoy. U hoorde het net al in het nieuws van Mark. In uh, Zuid-Afrika zitten 200 illegale mijnwerkers vast in een goudmijn. De mijn ligt uh, in Benoni, dat ligt uh, ten oosten van Johannesburg. We hebben contact met onze correspondent Bram Vermeulen. Um, Bram, weet je al hoe het komt dat ze daar vastzitten? Het gaat hier om een, uh, een verlaten mijn uh, in Benoni... waar ja, honderden illegale mijnwerkers dagelijks inkruipen... in de hoop daar nog wat uh, goud uh, naar boven te kunnen halen... Ze werken daar dus zonder de veiligheidsmaatregelen... die uh, normaal gelden in de Zuid-Afrikaanse mijnindustrie. Uh, een van de tunnels is daar gisterochtend al ingestort... maar die mijnwerkers die zijn pas uh, vandaag ontdekt per toeval... omdat uh, hulpverleners uh, in dat gebied aan het patrouilleren waren... en het geschil van die mijnwerkers konden horen. En nu is er uh, op dit moment contact met in elk geval 30 mijnwerkers... die uh, hebben verteld dat er in totaal een groep van, van 200 mijmerkers daar vastzitten. Hmm. En weet jij Bram of het eh, moeilijk gaat zijn om ze los te krijgen, om ze vrij te krijgen? Nou, zover ik nu begrijp is er een, een kraan ter plekke gekomen... die gaat proberen om een van de ingestorte tunnels opnieuw te stutten... Uh, en wat we hebben kunnen horen van de hulpverleners is dat in elk geval uh, de groep mijnwerkers waar ze contact mee hebben, dat daar geen gewonden onder zijn. Dus er is nog goede hoop dat iedereen daar levend uh, onder vandaan kan komen. Gebeurt dit wel vaker Bram, dat mensen zo'n zo verlaten mijn ingaan en dan uh, uh, in de problemen komen bijvoorbeeld? Ja, dat gebeurt vaker, uh, maar bij mijn weten niet op, uh, op deze enorme schaal. We hebben hier al honderden mijnwerkers die daar bezig zijn. Kijk, in heel Afrika worden in onbruik geraakte mijnen opnieuw nagegaven. Soms door bedrijven zelf, die nog eens een keer gaan proberen. Maar heel vaak uh, door illegale mijnwerkers. En vaak zijn dat ontslagen mijnwerkers... Uh, die dus wel de ervaring hebben om dit soort werk te doen... maar op straat zijn gezet door mijnbedrijven. En dat is iets wat we... ...tegenwoordig steeds vaker zien gebeuren... ...vooral hier in de Zuid-Afrikaanse mijnindustrie... ...worden grote bedrijven met steeds minder mijnwerkers... ...die grondstoffen naar boven willen halen... ...bang voor stakingen, bang voor machtige vakbonden... ...die steeds hogere lonen eisen... Dus ik vrees dat dit soort angstige tafereelen dat we dat uh, wel vaker gaan zien. Bram Vermeulen over 200 illegale mijnwerkers... die vastzitten in een verlaten mijn in de buurt van Johannesburg. Het is tien over drie. We gaan terug naar uh, NAC Feyenoord... waar het 1-1 uh, werd, eerder door een penalty, Frank Wielard, Hoe vergaat het nu uh, met uh, de wedstrijd en de Rotterdammers vooral ook? Daar hebben ze een tik gekregen? Nou, op zich niet zo, maar uh, na de 1-0 was het wel even NAC... dat in ieder geval de bal kreeg van Feyenoord. Dat liet het even gebeuren en dat... Uh, Uiteindelijk komt ze dat duurder staan, want als je ze uh, spelervattingen gaat toestaan, die uh, ploeg uit uh, Breda, dan roep je de ellende over jezelf af. Nu ook een beetje als uh, de vrij heel lang wacht met het terugwerken van de bal richting zijn doelman. En dan uiteindelijk. Uh... Komt daar ineens Sarpong uit zijn rug lopen. En dan wordt het wel heel erg penibel voordat Mulder die bal vast heeft. Dat lukt allemaal wel hoor. Het zijn 41 minuten onderweg. Het is 1-1. Feyenoord voetballend wel beter. Maar na die 1-1 wordt het natuurlijk uh, uh, ja, gewoon weer de wedstrijd die het was. En is uh, NAC voetballend ietsje minder. Komt Feyenoord er nu goed uit. door het midden. Uh, via Filena gaat Boetius nu naar binnen toe. Kan Filena uiteindelijk uitwijken naar links. Staat hij aan de zijlijn. En daar uh, gaat de bal over de zijlijn via Verbeek. En kan Nelom gaan gooien, de man die de bal tegen zijn hand aan kreeg. Het was uh, onbedoeld, maar uh, die hand die steekt dan uit. En daar ging hij uiteindelijk tegenaan. Hij kreeg er een gele kaart voor, dat vond ik een tikje overdreven. Want hij kon er echt niet zoveel aan doen, maar Hens was het. En een penalty dus ook. Daar was weer niets op aan te merken. Uiteindelijk de bal via die ingooi helemaal achteruit... bij Feyenoord in de laatste linie bij De Vrij en Congolo. Congolo, lange bal naar voren, richting Pelle. Het veelbeproefde recept door probeert te koppen. Immers die er dan uiteindelijk achterop duikt... krijgt de bal niet onder controle, bal over de achterlijn. Ter Raola mag uh, gaan uh, doeltrappen. In de slotfase van de eerste helft in Breda. De ploeg uit Breda dus weer op gelijke hoogte gekomen met Feyenoord. Het is 1-1. Ook om half drie begonnen en dus ook in de slotfase van de eerste helft... Groningen Go Eagles Henkok. Ja, het voetbal van Go Ahead dat tegen een achterstand aankijkt van 1-0... is helemaal niet zoveel minder dan dat van FC Groningen. Het is de evenknie van FC Groningen in het veld. Maar de Deventer staan wel met 1-0 achter door de vroege doelpunt van Sherry. En Groningen laat zich wat meer terugzakken. maar de effectiviteit ontbreekt ook weer in die voorhoede van Go Ahead. van echt hele grote kansen dat hebben ze nog niet gehad. De bal die wordt rondgespeeld, maar de paas is niet goed van Burnett. Die komt terecht bij Van der Linden. Die gaat dan die bal transporteren naar Valkenburg. Dan gaat hij weer in de breedte even naar Schenk, dan aan de linkerkant naar Godet. nee Godet krijgt die bal helemaal niet want het was een hele slechte paas van Schenk en dan kan Groningen overnemen, Kiefdebelt Sherry nu naar de rechterkant van het veld. Gaat er 16 meter gebied in. En probeert te spelen. Gaat hij schieten. Hij probeert die bal binnen te schieten. In de verre hoek met het linkerbeen. Binnenkant schoenen. Geplaatst schot was het. Maar die bal die schamp misschien nog net de paal niet eens. Maar er zit nog een centimeter tussen. En dat was een goede kant van FC Groningen. En met Sherry heb ik ook de uitblinker genoemd in de ploeg van FC Groningen. Op papier staat hij aan de rechterkant van het veld. Maar hij gaat regelmatig naar binnen. Komt hij op de as van het veld. En dan kwam de rechterverdediger, Hatenboer. Die neemt dan op rechterpositie positie in van Sherry. Die speelt dan even rechts buiten. Dat is een probleem voor Kohert wat ze niet kunnen oplossen. Althans, voorlopig niet. Goede kans weer voor Groningen van Bouw Bal voorlangs. 43 minuten gevoetbald. Nog steeds 1-0 voor Groningen. En wat zouden we graag goede kansen zien voor de waterpolomannen in Utrecht, Bob van der Tak. Ja, maar de tijd begint te dringen. Nog maar drie minuten. We zitten in de vierde periode. Dus 9-8 is nu de stand in het voordeel van Rusland. Beide ploegen hebben we één keer gescoord in die vierde periode. Zojuist Joep van der Besselaar die de marge van twee weer verkleinde tot één. En uh, nu is Rusland weer in de aanval. En dan is het oppassen. Ja, en dan komt weer zo'n schot van Konstantin uh, Stepanjoek in dit geval. En die bal uh, slaat binnen achter Jordi Stil. De oranje keeper die kansloos is op deze knal. En uh, zo zijn er wel meer geweest. Veel goede Schutters aan de Russische kant. En daar heeft de Nederlandse verdediging toch niet echt een antwoord op. Het is een vrij complete ploeg, die Russische ploeg. En de man meer situaties die worden ook uh, ja, vrij consequent benut. Daaraan herken je de echte topploeg. Alhoewel, echte top is Rusland natuurlijk ook niet meer bij de mannen. Dat is wel eens anders geweest in het verleden. Maar. Uh... Ja, nu is dat uh, toch ook niet het geval. Maar goed, Nederland moet van nog verder komen. En uh, heeft dus weer twee doelpunten achterstand in de slotfase van deze wedstrijd. 2,5 minuut, nog 10-8 voor Rusland. We gaan even kijken bij NAC tegen Feyenoord. Frank Wilaat, we hadden de indruk dat het gewoon uh, uitlopen en een nulletje of drie zou worden voor Feyenoord uh, na de eerste, de eerste half uur. Maar het blijkt toch anders. Ja, soms heb je dan zo'n moment dat ineens na die goal liet Feyenoord eh, nak gewoon opbouwen. Dat gebeurde in het eerste half uur eigenlijk niet. Ze probeerden de Rotterdammers voortdurend die bal onder druk te houden. En kwam Nak moeilijk aan voetballen toe. Zelf slaagde Feyenoord erin om, als het de bal zelf had, om uit de duels te blijven. En dan kom je bij Nak wel degelijk aan voetballen toe. Want duels aangaan, dat kunnen ze wel, die mannen uit Breda. En uh, Omdat dat allemaal goed ging was Feyenoord duidelijk beter. Nu uh, gaat het allemaal wat minder. Omdat die, die druk wat uh, van de bal af is. De Rotterdammers uh, verdedigen wat meer positioneel. En als die bal dan eenmaal voorin komt. Ja, dan heb je daar wat creatieve jongens en een doordouwer. Die Poepon in het midden. En die creatieve jongens. Sarpong en uh, Verbeek eromheen. Hadouier uh, ook daar nog uh, om uh, Poepon heen. Ja, dan wordt het toch wat lastiger als je daar alleen maar naar de bal gaat gaan kijken en probeert het ballijntje dicht te houden naar het volgende station van Nak. En zoals nu bij Hadouier. Aan de rechterkant bal voorgeven. Daar dreigt hij in ieder geval mee. Congolo uh, trapt er half in. Maar Hadouier geeft dan uiteindelijk nog niet de bal voor. Ook niet met zijn linker. Draait om zijn as en uh, staat dan aan de zijlijn. Nu met twee tegenstanders voor zijn neus. Congolo die daar uh, zijn tegenstander ondersteboven duwt. Het mag, zegt de assistent scheidsrechter. Die staat er 10 centimeter vandaan. Dus die heeft gezien dat er niks bijzonders uh, gebeurde. Doeltrap voor Feyenoord. Blijft over. Mulder die uh, al meteen tegen De Vrij zegt van nou, ga maar naar binnen. Want de Sarpong staat nog bij. Jij gaat de bal echt niet krijgen in de extra tijd die er nog te spelen is. We zitten daar inmiddels al wel in met Mulder die de tijd neemt. Nog even het gras tussen zijn nopjes vandaan haalt voordat hij die doeltrap gaat nemen. Ongetwijfeld richting Pelle. Die kijkt tegen de zon in. Moet dus uh, die bal op tijd zien komen. Maar voordat de bal überhaupt geland is, is uh, het al rust in Breda. Goeie stand voor NAC. Want het staat gelijk tegen Feyenoord. 1-1. NAC Feyenoord bij, na 45 minuten rust 1-1. Ook bij Groningen Goa Eagles is het rust. Daar is het 1-0. Radio Olympia. Wij gaan naar de Adler Arena. Is even kijken of er al grote namen op het ijs staan. Sebastian Timmerman. Olga Vatkulina is daar. En uh, dat is toch de nummer 2, natuurlijk van de 500 meter. Achter Sangwa Li uh, Vierde op de 1000 meter. Net geen podium voor de Rusin. Ik ben geneigd te denken dat de 1500 meter iets te lang is voor uh, Olga Vatkulina. Maar ja, je weet het maar nooit. In uh, Berlijn bij de wereldbekerwedstrijd. Waar natuurlijk niet iedereen aanwezig was. Maar toch eindigde ze op de vierde plaats. Dus wellicht kan zij uh, vandaag uh, nog een keer verrassen. En de Russen tot uh, uitzinnige brengen. Uh, dat zijn ze in ieder geval nu wel, want ze juichen. We zien overal weer de Russische vlag en maar weinig Noorse vlaggen, moet ik zeggen. We zijn gewend van de laatste jaren dat er wel altijd een grote groep Nooren is dat het schaatscircus achterna reist. Maar dat is bij deze Olympische Spelen anders. Ze zullen wellicht in de bergen bivarkeren. Niet om Hegge Bukku aan te moedigen, in ieder geval. Hegge Bukku die hier eigenlijk niet uh, had moeten rijden, maar wel is ingezet door de Noorse ploeg. Want het is belangrijk dat zij er is, want anders kunnen de Noorse vrouwen niet meedoen aan de ploegen Goede start van Fatculina. En ik keek nog even langer door naar de starter. Die komt uit Korea, Jong Sok O. -Oh. Maar die schuurt toch echt maar één keer. En niet twee keren. Dus mag uh, Fatculina profiteren van het feit dat zij dicht op dat uh, startschot zat. Dat elektronische startschot door de eerste buitenbocht heen. Fatculina heeft dadelijk dus de laatste binnenbocht. En natuurlijk is zij veel sneller weg dan Jelena Peters was. Die met 1.59.73 73 de snelste tijd heeft. 25-27. Dat is nog eens een opening, Erben. Ja, dat is inderdaad een he Hele serieuze opening maar dat verwacht je ook wel een beetje van want zij is natuurlijk een uh... Hele snelle sprintster op de 500 meter. Maar ze schaatst wel goed op de kruis. En kruisen dan al ver over Hekkerbok-Bukkel heen. En dan rijdt ze met een hele rustige slag. Maar het ziet er technisch zo goed uit bij haar. Zij is zo'n goede schaatser. En zij moeten heel efficiënt, heel zuinig. Maar wel veel snelheid maken in die eerste ronde. Zodat ze wat over heeft voor die laatste twee ronden. Want ze zal de zwaar krijgen in die laatste twee rondes. Nu is die eerste volle ronde. Die komt ze door in een rondetijd van 28,6. En dan is dat een goede rondetijd. Maar vanuit een opening. Ja, dan verliest ze nu al wel wat snelheid. En nu is het belangrijk. ...dat ze deze volle ronde in ieder geval snelheid houdt... ...dat het verval tussen de eerste en de tweede ronde niet te groot is. Eens kijken wat dat dadelijk gaat worden als over een dikke 100 meter... ...voor de tweede keer bij de finishlijn is. Tenminste voor de derde keer. Voor de tweede keer dus na een ronde. Bukko nog steeds op grote achterstand. Maar Hege Bukko werd een paar jaar geleden gezien als talent. Maar dat zien we nu niet meer. 30-3 nu de rondetijd. Dat betekent dus een verval van een dikke seconden. Bijna twee seconden voor Olga Fatkoulina in de afgelopen ronde. En dan zien Zie ook bij het opdraaien van de kruising. voor de laatste keer dat dat ritme wat trager wordt. Dat ze veel snelheid verliest. Dat het bijten er ook begonnen is. in het gezicht, bij de tanden van Ongevat. Kulina die nog bijna de... onderuit gaat. uit pure, pure vermoeidheid. en moeite om dus op de been te blijven. in die laatste binnenbocht. 1,59-73 was de tijd van Jelena Peters. is de tijd van Peters. en hier komt de moe gestreden. vat Kulina aan in 1,57-88. en daarmee zet ze in ieder geval de snelste tijd op de klokken. Maar een uh, slotronde van 34,6 seconden. Dat betekent dus een verval van uh, 33, 4 30, seconden. Ongelooflijk verval voor Olga Vatkulina in die slotrol. 33.6 excuus, 33.6 6, excuse, 33, 6. moet het niet uh, erger maken dan dat het al was. Dik drie seconden verval voor Vatkulina. Maar goed, we hebben er wel uh, een nieuwe snelste tijd staan. 1.57.88 is dus nu de snelste tijd na vijf ritten op deze 1500 meter. Na een beetje druilerige dag in Sochi. Grijs en grauw is het buiten. Is het nu wachten op rit 8. Dan komt Christy Nesbitt in actie. Eens kijken of zij Na veel problemen. ...toch nog een keertje kan verrassen. Goed, de toon is gezet. Zo meteen meer vanuit de Adler Arena natuurlijk. Even kijken of het is afgelopen bij het Waterpolo Nederland-Rusland... EK-kwalificatie in Utrecht. Bomb. Ja, de wedstrijd zit er net op. 11-9, dat is de eindstand voor Rusland-Nederland. Heeft dus niet kunnen stunten hier. En uh, het zal lastig worden, denk ik... om dat Europees kampioenschap... komende zomer in Budapest nog te bereiken. Want dan moet er dus met twee of meer doelpunten verschil gaan winnen, gewonnen gaan worden... in Moskou over 14 dagen. En uh, dan zal de vorm... Uh, ...toch meer daar moeten zijn dan vanmiddag. Want dat is denk ik toch wel de conclusie... ...dat de echte topvorm bij Oranje ontbrak om Rusland te verslaan. Uh, de ploeg is natuurlijk ook nog in opbouw. Robin van Galen is nog niet zo heel lang bezig met zijn team sinds september pas. En uh, Rusland kwam, uh, de wedstrijd tegen Rusland kwam ietsje te vroeg nog. Die conclusie moeten we trekken. 11-9, de eindstand. Nederland verliest dus van Rusland. De eindstand bij het waterpolo, bij... Uh... Nou, bij een andere tennisvernooi zijn ze nog maar net begonnen met de finale, Mark Brasser. Daar zijn ze inderdaad net begonnen. Ik moet iets zachter praten. Omdat er op dit moment gespeeld wordt. En ik natuurlijk niet wil dat de spelers last van mij hebben op de baan. De eerste service game hebben we zojuist gezien van Marin Silic. Nou, we weten dat dat een heel belangrijk onderdeel is in zijn spel. Zijn servers, daar moet hij het uh, toch van hebben. Nou, hij kreeg meteen een breakpoint tegen. Dat overleefde hij wel. En dus haalde de Kroaten de eerste service game haalde die binnen. En nu is Thomas Berry gaan servers. Hij kwam 15.40 achter. Dus twee meteen weer breed kansen voor, voor Silic. Maar die werden goed weggespeeld door Thomas. Thomas Berlich onder meer met een ace en uit een uitstekend punt... waarin hij heel veel tempo maakte met zijn voorrend. Ik moet zeggen dat ik dat de afgelopen week iets te weinig nog van hem heb gezien. Misschien dat hij dat bewaard heeft voor deze finale. Hij slaat nu weer, weer een ace. Thomas Berlich, daarmee komt hij op voordeel. Maar het is duidelijk dat de spelers, beide spelers in de openingsfase van deze partij... wat moeite hebben om hun service game binnen te halen. Nog geen breaks, dus we zitten in de tweede game. 1-0 in het voordeel van de Kroaat, Marie Silic. We gaan terug naar een wedstrijd van half 1. Kalmbuur tegen Zwolle, het werd na 2-0 Rustante 3-1... Voor Cambuur. eerder in Radio Olympia, kon u Ron Jans al horen. is de coach van Zwolle Die was behoorlijk zagreinig. Ik denk dat Dwight Lodewegers, die u nu gaat horen, een stuk vrolijker is. Was dit jullie beste wedstrijd dit seizoen? Nee, dat vind, dat vind ik niet. Ik vind wel dat we heel volwassen hebben gespeeld. Hè. Heel volwassen in. Uh, zij proberen ons onder druk te zetten, onze opbouw te voorkomen. En uh, daar kwamen wij niet goed onderuit. Nou, dan kan een team in paniek raken. Dat hebben we niet gedaan. We hebben er eigenlijk de goede oplossing gevonden door over die druk heen te spelen. Nou, en, en, en, nou dat, dat was gewoon goed. Dat was gewoon prima. Maar ik bedoel, als je kijkt naar grote kansen... hadden jullie wel met 4-0 bij rust voor kunnen staan. Uiteindelijk was dat zo. We scoorden snel die 1-0. Zij zaten niet helemaal goed in hun veld, denk ik, vandaag. Ook veel geblesseerden. Maar ja, vorige week 1-1 tegen Ajax... Um, maar op een gegeven moment had het inderdaad 4, 5, 6, 0 zou kunnen worden. Hè. Dat, was, uh, dat was zo open. Ze namen zoveel risico's. En nogmaals weer, hè, we stonden goed en in de tegenaanval kregen wij veel kansen. Ja. Jullie hebben ook Betje geblesseerd. Jullie hebben Hemme geblesseerd. Dan staat er nu ineens Martijn Barto. Waar vond tevoren denk ik niet veel mensen veel van verwachten En dan opeens steelt hij de show. Heeft dat jou verrast? Nou, wat ik, wat ik nu zeggen wil is, uh, is dat ik zo ongelooflijk trots op Martijn ben. En als ik het iemand gun, zo'n wedstrijd, dan is het hem wel. Want hij heeft natuurlijk heel wat over zich heen gekregen. Komen we naar de Jupiler League en ze worden kampioen. Gaat naar zijn eredivisie en dan wordt hij uh, een of andere trainer dan misschien... Hè, zo van niet goed genoeg bevonden voor een basisplaats. We halen ook Bertje erbij. Hij komt tegen Go Ahead in het veld, doet het hartstikke goed. Scoort een hele mooie goal uit de corner. Stapt nu het veld in, scoort twee keer en voetbal hartstikke goed... Niks dan lof voor Martijn Bartel. Dat heeft hij fantastisch gedaan. En nu uh, heb je heel veel punten inmiddels met Kambuur. En je weet nog niet of het genoeg is. Nou, dit is zeker niet genoeg. We moeten daar niet bij gaan zitten. Want uh, iedereen blijft maar winnen. Ik snap er echt helemaal geen moer meer van. Maar uh, wij moeten gewoon uh, naar ons eigen kijken en die punten blijven pakken. Zoals we dat nu doen. Dus uh, anders kan het niet. Elke dag van 2 tot 6. De Olympische Winterspelen in Sochi. NOS Radio Olympia. Myself, so I'm gonna let her do all the talking. Ooh, ooh ooh. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a chariot tree. Ooh, ooh, ooh. I felt a little fear upon my back. I said, Don't look back, just keep on walking. Ooh When the big black horse said, Look this way, He said, hey,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 for me uh Katie Tunstall met Black Horse en de Cherry Tree. Dit is Radio 1. Mark Visser. Benno El, de voordeelde zwemleraar uit Den Bosch... mag ruim een jaar in Leiden wonen, heeft burgemeester Lemfrink besloten. Lemfrink wil zo een bijdrage leveren aan de terugkeer in de maatschappij van El. De Facebookpagina Benno L. moet weg uit Leiden... is inmiddels door 2750 mensen geliked. Op de pagina wordt Lemfrink verweten dat hij onnodige risico's neemt. Volgens een van de ondertekenaars zijn er twee zwembaden... in de buurt van Els Tijdelijke Huis.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 En in Beeldhoven heeft de politie verschillende voorwerpen meegenomen... uit een bos dicht bij het huis van de overleden oud-minister Els Borst. Tot 14 uur, twee uur dus, was dat, een uur geleden, of anderhalf uur geleden... heeft de politie met zo'n 40 tot 50 agenten van de ME... sporenonderzoek in het bos gedaan. Woordvoerder van de politie wil niet zeggen hoeveel voorwerpen zijn gevonden... en of die verband houden met de dood van de oud-minister. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. NOS Radio Olympia. Naar de Adler Arena in Sochi. Sebastian Timmerman, is die tijd van Fat Koudina alweer verbeterd? Nee, nog niet. Staat nog steeds uh, op de eerste plaats. Olgevat Colina. Die compleet moe gestreden en gesloopt was. En uh, na heel veel rondjes uitglijden. inmiddels het, uh, de ijsbaan heeft verlaten. Althans, middenterrein op is gegaan. Dus de echte ijsbaan, zeg maar, heeft verlaten. Het ijs uh, af is gegaan. E57-88, snelste tijd. Kali Christ uit Canada, 22 jaar jong. Deed een poging, kwam in de buurt. 1 58 63 Reed uh, de laatste twee rondjes. Op de rechte einde met haar beide armen los. En krijgt daarom de complimenten van buurman Erben Wennemars. Ja. En Erben, nu gaan we eens even kijken wat de landgenoten van Christ gaat doen. Want Christine Nesbit staat in de baan. In de binnenbaan in dit geval gaat dus finishen in de buitenbaan. Na een seizoen of eigenlijk al anderhalf, misschien wel twee seizoenen... vol met problemen, lichamelijke problemen... Ook een beetje, toch wel mentale problemen. De druk die allemaal op haar schouders rust. Nu bijvoorbeeld Christina Gross is gestopt. Vier jaar geleden nog winnares van de zilveren medaille. Al die druk op de schouders van Christine Nesbit En dat is toch soms te veel van het goede voor Nesbit Ze slaagde er niet in op het podium te eindigen van de duizend meter. Ze werd slechts negende. Ik zie je haar nog tot de kans hebben, hebben Nou, ik zie haar niet meer tot de kans hebben. Maar laten we hopen dat ze gewoon een goede race rijdt. En dat ze een beetje niveau kan laten zien. Althans, de opening ziet er in ieder geval redelijk uit. Want dat is een opening van 25-6. En dat is in ieder geval een uh, goede opening. Nu heeft zij haar kracht, ze eigenlijk deed de eerste twee rondes, hè, dat ze echt harde rondjes kan rijden. En dat mist ze op dit moment. Op dit moment heeft ze niet meer die macht dat ze aan het pompen is op het rechte eind. Dat ze er zoveel power achter die slag te Het is een beetje lief. Ze wil wel, maar er zit geen kracht er zit geen vermogen meer achter. Dus het is al waar een motor waar, waar, waarvan, je, waar, waarvan je de turbo er een klein beetje afhaalt. En dat zie je dan ook wel in die doorkomst. Want de eerste volle ronde is dan meteen al een rondje 29-0. En dat is voor Christine Nesbit echt minimaal een seconde te langzaam. En het verschil met tegenstandse Gillian Rookhart is ook niet groot op de kruising in de hoogtijdagen van Nesbit. Dan zou ze veel ...verder afstand hebben genomen al in het begin... ...van de Amerikaanse Julianne Rukard... ...31 jaar, die ook aan haar tweede spelen bezig is. Of die aan haar tweede spelen is, bezig is. Voor Nesbit zijn het alweer de derde. En die tiende werd op de drie kilometer. En niet zo heel ver achter Nesbit ligt hoor. Bij de bel voor de laatste ronde. 1.25.40. Nesbit moet in de laatste ronde... ...naar die ronde 30-7. 1 seconde en 1300 te goed maken. En ja, nou, we moeten nog maar zien of dat gaat gebeuren. Want oh, wat valt ze stil, zeg. Op de kruising. Nee, de dagen van Nesbit... Uh, zijn geteld wat betreft het topschaatsen. Zo lijkt het. Rukard gooit beide allemaal los. En heeft ook het voordeel van de laatste binnenbocht. Nesbit door de laatste buitenbocht. Dan wordt het verschil kleiner en kleiner... en kleiner en kleiner. Maar Nesbit nou, kan nog wel de rit gaan winnen... als Rukard nog van oh, zich af oh. te houden. Maar dat wordt al moeilijk. 1,5788... gaat Vatculina. En die tijd blijft ook staan. Het is veel zeggen. Trouwens ook dat Nesbit 400ste langzamer is dan haar landgenote... Kali Christ. die we in de rit hiervoor zagen. Christ dus sneller de Canadezen dan Christine Nesbit En Rukard zet voorlopig vierde tijd neer in 59-15. En mijn buurman, Wendemars, schudt het hoofd ja. als hij kijkt naar Nesbit. Dit is echt onbegrijpelijk. Als je een nou vier jaar geleden was, ze nog echt zo goed. En de jaren daarna ook nog. Hè. En dat je dan in twee jaar tijd zo weg kunt zakken... na 6. Dit is echt uh, Christine Nesbitt onwaardig. En dan vraag ik me eigenlijk af waarom ze dan hier eigenlijk aan de start staat. Want als je zo rijdt dan kun je net zo goed beter niet doen. Als je zo'n groot sportvrouw bent. Zo op verschrikkelijke harde, harde, harde, harde, harde, harde wedstrijden geschatst hebt. En dan wil je gewoon niet hier rondrijden met 1.58. Want zometeen die andere dames die gaan zo meteen niet één seconde harder rijden. Die gaan wel drie, vier, misschien wel vijf seconden harder rijden als wat Christine Nesbit op deze rit heeft laten zien. Uh, last van de heup gehad dit seizoen. Uh, ook be werd bekend dat zij een chronische darmaandoening heeft. Afijn, ze heeft haar uh, voedingspatroon daardoor moeten aanpassen. Het zit Nesbit allemaal niet mee. We gaan uh, zien of zij nog terug weet te keren in de toekomst... op uh, het uh, topniveau dat ze ooit heeft gehad. Topniveau heeft Jorien Tamors dit seizoen laten zien. Ook op de lange baan. Niet alleen bij het shorttrekken, maar zeker ook op de lange baan. Bij de enke afstanden bijvoorbeeld toen ze... Nederlands kampioenenwet op deze afstand. een van de zeldzame nederlagen die uh, Irene Wust heeft geleden. En nu eens kijken hoe het is met Jorien Mos, Mors... die gisteren in zo'n 2,5 en een half uur tijd... drie keer in actie kwam op bij het short op de 1500 meter. Bij de buren, de hal die uh, naast de Adler Arena staat... op dat Olympisch park in Sochi. Drie keer alle 1500 meter gereden. Ze kwam uiteindelijk net niet tot een medaille. Ze werd vierde na een finale waarin ze... Mee kon rijden met haar concurrentes. Maar geen rol meer van betekenis kon, kon spelen. En ook geen aanval wist te plegen. Wist in te zetten op die bronzen medaille. Gestart tegen Ayaka Kikuchi uit Japan. En een beetje moeilijk gestart. Dat is niet uh, het favoriete onderdeel van zo'n lange baanwedstrijd. Van Jorien Temors. Ze moet zoeken naar haar ritme. Zoeken naar die snelheid. Daar gebruikt ze de bocht. De binnenbocht wel voor. Want ze komt toch met een aardige snelheid uiteindelijk uit die binnenbocht. En dan gaat Jorien Temors openen. In een tijd van 25 seconden. En 6700ste Erben, is dat oké? Okay? Nou, dat is een hele mooie opening voor Jorien de Moors. Want ja, dan, daarmee kan ze in ieder geval een goed goede voor de eindrijden. Daarmee kun je een tijd rijden van de, in de 1.54. En dan komt ze daar die kruisend op. Dan komt ze die kruising door. En dan rijdt ze goed hoor. Want het mag, mag ze na weer een bocht rijden. En door de shortrecker rijdt ze echt een fantastische bocht. Ze, kan, ze heeft zo'n mooie stijl. Ze heeft zo'n mooie goede slag. Er is zoveel rust in de slag. Er is zoveel dynamiek in de slag. En als je dan kijkt naar de eerste rondetijd. Ja, die is goed hoor. 28-0. Dit is een hele snelle ronde. Als we dat vergelijken met wat ze, hoe ze het deed op het Olympisch kwalificatiesmoord. Is ze nu al ruim anderhalve seconde in de doorkomst wat ze, wat ze toen reed. En dat ziet ze nu op het bord dat Jeroen Otter uh, heeft, haar heeft voorgehouden. Ze is naar de binnenbaan toegegaan. Op weg dadelijk naar de bel. Het uh, zichtbaar wel pijnleiden begon op haar vierde 1500 meter van dit weekend. Nu dus op de lange baan. Geen spoor van de Japan. Kikucci, als de bel klinkt voor de laatste ronde. En hier een 29-2 op het bord staat. 29-2, Erben. Is dat oké? Okay? Dat is een hele goede rondwijd. Hoor. Dit gaat echt een super tijd worden. Dit gaat een lage 1 4, worden als het geen 1 3, wordt. En dan gaat ze het, het lat heel erg hoog leggen. En er komt wellicht dus een barecor aan. Dat staat op naam van hier in Wust. 1-55-38 van de weken afstanden van vorig seizoen. De winnende tijd toen van Wust. En dan moet Wust straks na het wel gaan proberen deze rit van eh, Temors te verbeteren. Hier komt Jorin Temors aan de laatste meters. En het wordt inderdaad een hele goede tijd in de 153 51 1.53-1.51. De vuisten gebald meteen oh. bij Jorien Temors. Het is net niet de snelste tijd ooit gereden op een uh, laaglandbaan op zeeniveau. Daar blijft ze maar twee tiende van een seconde van verwijderd. Het is wel een olympisch record. Zij is sneller dan Annie Vriesingen was op 20 februari 2002 op die hooggelegen baan van Salt Lake City. Daar waren dus zo uh, automatisch lijkt te komen. 1.53, 51 Wat een ongelofelijke tijd. Ja, Erben, um, ik riep een, uh, een dik uur geleden ongeveer. Er kunnen vandaag 35 dames winnen en er kan er maar eentje verliezen. Doelend op Irene Wust. die dat zelf ook al zei na de 1000 meter. Maar dit, als Wust dit ziet, zal ze wellicht toch wel even denken... Zo? So. Dat zal ze zeker zeggen. Want deze tijd is echt grandioos. En eigenlijk heeft Irene Busch maar één keertje sneller gereden. Dat was tijdens het Olympisch kwalificatieslag. Kwalificatie deze tijd rij je niet zomaar. En als je deze tijd nu op het bord staat. en je moet nog wel een half uur, misschien wel drie kwartier, misschien wel een klein uur wachten. voordat je dan mag rijden. dan gaat zo'n tijd, die gaat in je hoofd zitten. Daar ga je over nadenken. En dan weet je in één keer van ja, ik moet hier iets heel erg speciaals doen. En eigenlijk, hè, als, je, als je Irene Buss al iedere keer ze rondrijden. dan heeft ze eigenlijk maar één angst en dat is namelijk Julie. De want die is namelijk ongrijpbaar. Je, ze weet niet wat ze van haar, haar kan verwachten. En ze was bang voor dit. Ze is hier bang voor. Want Jorien de Mors heeft hier echt een schitterende 1500 meter Het verraste mij wel neerpleide. als je zag hoe kapot Termors gisteren zat... in die finale 1500 meter. Dat ze dan... 24 uur later, even afgerond. Dit laat zien. Ja, maar je sprak hier ook net voor de wedstrijd over Wilf O'Reilly. En die zei tegen mij: Ja, let op Jurien de Moors. Want die 1500 meters op die ijs, maar hiernaast. Dat was heel ander ijs. Dat is heel zacht ijs. Dat zijn eigenlijk hele zware omstandigheden. En dan kan het maar zo zijn als ze dan op dit ijs stapt vanochtend. Dan denkt ze: Hé, hey, maar dit is makkelijk. Dit glijdt, dit glijdt goed. Dit wordt heel makkelijk. Dan heeft ze die zware omstandigheden gehad. Eigenlijk. En dan komt ze vandaag in een soort van overdrive. In een soort van waarbij alles makkelijk gaat. En dus zo zag het er ook uit. Want het was technisch echt heel goed. Ze kan heel goed schaten. Ze dus gleed mooi. Ze sneed de bochten fantastisch aan. Ja, ik denk dat, dat hier, hier gaat misschien één dame aankomt. aankomen. Maar dit kan zomaar gewoon nog maar eens een keer de gouden rit zijn. Een uh, spannende wending dus op deze 1500 meter bij de vrouwen. In de laatste rit voor het wel. Want we zijn met het wel uh, nu begonnen. Tenminste, de machines. Jorin Tamors staat één in een Olympisch record. 1 minuut, 53 seconden en 51 honderdste. Nou, daar zijn wij nog even van aan het bijkomen. Frank Wielert, is dit soort spanning ook aanwezig bij NAC Feyenoord? Ja, natuurlijk, want er moet er nog één winnen. En zover is het nog niet, 51 minuten onderweg. Het is 1-1 Feyenoord heeft de kansen al wel gehad om weer op voorsprongen te komen. Goeie kans voor Immers, na een lange bal vanuit het middenveld. Goede eerste aanname, vervolgens met links in één keer uithalen. En uh, daarna, dit was overigens een, een kans voor Sepp Rover. waar het publiek op reageert, aardige kans... Makkelijke redding voor Mulder. Maar die kans van Immers. Ja, hij raakte hem in één keer. Moest het in één keer doen. Raakte een beetje te veel buitenkant links. En dus zijn volley naast de goal van Nak. Feyenoord wel weer sterker in het begin van die tweede helft. Met De Vrij nu inspelen op pellen Aan de rechterkant Armenteros gevonden. Die moet nu van de weg opzoeken. Die gaat dan vervolgens binnen door. Armenteros schiet een korte hoekje. Er ah, zit geen tempo achter de bal. Geen vaart. En dus ook een makkelijke redding aan de andere kant. Vervolgens voor Ten Rauwelaar. Die uh, uh, nu even moet wachten. Want iedereen bij Feyenoord blijft staan op de helft bij NAC. Dus moet die bal wel lang. De optie om uh, zijn centrale verdedigers in te spelen is er eigenlijk niet. En als uh, Nelon dan uh, de bal terugkopt richting het middenveld. Dan moet NAC van daaruit proberen te voetballen. Maar daar verliest het het duel. Dat is wat Feyenoord nu wat beter doet. Wat meer uh, en wat steviger in de duel. Zoals, op het moment dat ik het zeg hebben ze hem alweer verloren. Ten opzichte van uh, Matits. Oh aardig schot. goede redding. Van Mulde naar die inzet van Matits. Dat is een lekker voetballertje die, die ze erbij hebben, hoor. Bij uh, Nak vanaf het middenveld. Heerlijke acties kan hij maken. En nu speelt hij zichzelf goed vrij. Eerst goed het duel winnen. En dan vervolgens de ruimte zoeken voor het schot. En dan vendijnig uithalen. De uh, man, de broer van uh, de andere Matis die we nog kennen. Van uh, Vitesse. Heeft bij Benfica gespeeld. Tegenwoordig bij Chelsea weer actief. Waar hij oorspronkelijk ook uh, vandaan komt. En deze jongeman kan eigenlijk net zo goed voetballen. Misschien nog wel beter technisch dan... Uh, zijn grote broer. En de hoekschop is uiteindelijk wat overblijft. Want die redding van Mulder. die was ook niet misselijk. Maar uh, nu we hier dus vanaf de linkerhoekvlag. bal voorgeven richting tweede paal. randje doelgebied. bal weggekopt achterin bij Feyenoord. En uiteindelijk weer ingeprobeerd te schieten door Maat Nu wordt zijn schot geblokt. Armenteros is degene die blokt. En dan krijgt Nak daarvoor een vrije trap. Omdat het blok van Armenteros, zegt Nijhuis, niet deugt. Een vrije trap voor Nak. Van nou dik 25 meter. En Feyenoord dus op 1-1 nog altijd in Breda. Groningen goen Eagles ook daar uh, de rust afgesloten mag ik aannemen in de tweede helft. Henk Kok. Ja, we zijn alweer. Uh, nou, pak een been een kleine 10 minuten gevorderd in de tweede helft. Maar het spel ligt even stil in verband met een blessurebehandeling. Groningen heeft aan het begin van die tweede helft meer het initiatief weer kunnen nemen. Dat resulteerde onder meer in een mooie vrije schop van uh, Sherry. Een wegdraai de bal. En anders dan had nog alle moeite om die bal uh, buiten de palen uh, te boksen. Maar nu ligt het spel even stil in verband met een blessurebehandeling. Groningen in die tweede helft iets gevaarlijker, maar er staat slechts nog 1-0 voor Groningen door de vroege doepen van Sherry in deze wedstrijd. 1-0 dus, Groningen, go ahead. Dan naar Rotterdam, naar de finale van het ABN amro toernooi. Berdy is de grote favoriet. Hoe gaat het met hem, Mark Brasser? Nou, het gaat, het gaat wel redelijk met hem. Hij staat 3-2 voor in de eerste set. Hij heeft een, een breek, heeft iets te pakken. Ik moet zeggen dat hij die breek wel voor een grote deel te danken had... aan zijn tegenstander, aan Marien Silic. die 30-15 voorstand in de game... en toen drie nou, heel erg belabberde punten speelde. Eerst een backhand ver buiten de lijnen legde, toen een makkelijke volley miste... En vervolgens nog een keer een bekend mist. En daarmee was de break voor Thomas Berdig. Terwijl ik mijn stem weer ietsje moet, uh, zachter moet zetten. Omdat ze weer gaan uh, beginnen. Daarmee was de break van uh, Thomas Berdig uh, een uh, feit. Ja, Berdig uh, goed aan de partij begonnen. Kan niet gezegd worden van Marien Szilic. Ik vind dat hij wel veel fouten maakt. Vooral met zijn uh, voorrend. Maar goed, dat hebben we eerder deze week gezien. Gestraafd ook in die partij tegen Igor Seisling. En wat dat dan gaat, uh, ja, speelt Thomas Berdig het goed. En dat hoef je de Tsjech ook niet uit te leggen. Dat hij voornamelijk naar die voorrend moet van, uh, van Szilic. Hoewel hij net dus bij die break fouten maakte met uh, zijn bekend. Ja, als we eens even rondkijkt, is toch nog redelijk volgelopen de Ahoy. We hebben Abu heb gezien natuurlijk, de burgemeester van Rotterdam. Gerrit Salm is er namens de bank. Ivo Opstelten, Pieter van Volhoven, Jan-Peter Balkenhende, Reinhard Oerlemans. Allemaal tennisliefhebbers. Zij laten het schaatsen vanmiddag allemaal voor wat het is en zijn hier aanwezig bij deze finale van het 41ste ABN Amro Tennis Toen. vijf games gespeeld, dus 3-2 in het voordeel van de serverende Thomas Berdy. En als u af en toe van de tennis wilt genieten... en u wilt ook het schaatsen niet missen... kijk u dan even op radio1.nl... naar onze visual radio, zoals het zo mooi heet. Je hoort het al in het nieuws. Een explosie in een toeristenbus in de Sinai bij de grens met Israël. Drie dodelijke slachtoffers zijn tot nu toe gemeld. Het gaat om twee Koreanen en de chauffeur. En er zijn ook veel gewonden, veertien in totaal. Dat is wat wij weten. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn... Zanne, je volgt het verhaal. Is er al meer bekend over ja, wat die explosie veroorzaakte? Nee, er uh, wordt druk gespeculeerd uh, van een raketaanval... wat ik op basis van mijn kennis van die grens... en wat ik aan schade zie aan die bus kan uitsluiten. Andere theorieën zijn een autobom, een bermbom... en een explosief wat al aan boord was van die bus. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, want die bus die kwam niet uit Israël... waar uh, goed gecontroleerd wordt aan de grens. Hij was op weg naar Israël met Koreaanse toeristen, overwegend... die op bezoek waren geweest uh, bij een van de toeristische plekken in de sinai woestijn het uh, Katarina klooster en op weg waren naar uh, Israël. De dodental is trouwens inmiddels wat opgelopen... want naast die buschauffeur die om het leven is gekomen... drie uh, dode Koreaanse toeristen. Uh, de bus, de bus was op weg naar Israël. Uh, is er al iets duidelijk over wie de aanslag heeft opgeëist? Is die überhaupt opgeëist? Is bij mijn weten nog niet officieel opgeëist. Uh, speculaties, ook daar weer over, uh, zijn niet van de lucht. De meeste wijzen wel in de richting van de radicale groepen... die uh, al tijdenlang aanslagen plegen in de Sinaï-woestijn. De Sinaï-woestijn dan met name het, noorder, uh, het noordelijk deel. En daar hadden ze dan voornamelijk gemunt op uh, de gasleiding die daar loopt en op uh, leger en politie uh, die aanwezig is in het noorden van de Sinaï-woestijn. Toeristen uh, zitten meer in het zuiden. Taba, waar dit gebeurd is, wordt ook gerekend tot het zuidelijke deel van de Sinaï-woestijn. Daar was het eigenlijk lange tijd rustig. Daar zijn ook aanslagen gepleegd, maar dan spreken we echt alweer over jaren geleden. Dus als zij inderdaad uh, kans zouden zien om de toeristenindustrie in het zuiden van de Sinaï te treffen, ja, dat zou wel nieuw zijn. Goed, dankjewel Sander van Horen, onze correspondent in het Midden-Oosten. Ja, zojuist zagen wij op uh, bijzondere beelden toch wel van Jorien Ter Dat wat ze even een traantje liet. Ze zwaaide naar het publiek en vervolgens kwamen die tranen. Mag ook wel met 1, 53, 51 Straks weer terug naar de Adler Arena. En through the years, er wordt uh, gedweld momenteel in Sochi. Dus hebben we hebben alle tijd om even te gaan kijken bij uh, Frank Willard, bij NAC Feyenoord. Geen reden om te dweilen hier, tenslotte 61 <laughs> minuten uh, gevoetbald. Het is 1-1, Dat had echt 2-1 voor Feyenoord. Moeten zijn De tweede enorme kopkans in deze wedstrijd voor Pellen. Helemaal vrij opnieuw. Van heel dichtbij en kopte de bal gewoon rechtdoor in de handen van uh, ten Rouwelaar. Die had er geen weet van dat hij er nog iets aan had kunnen doen. Maar als je de bal dan toch tegen je aankrijgt dan heb je hem. Dan hoef je hem ook niet meer tegen te houden. Zo simpel is het. Het is een soort omsingeling geworden van de goal van Nak in deze fase van de wedstrijd. Maar Feyenoord heeft heel veel schijven nodig om die bal uiteindelijk uh, voor de goal te krijgen. En iemand uh, te vinden die bereid is om die bal richting ten Rouwelaar te krijgen. In ieder geval tussen die palen. Richting Terrol is dan nog het minst goede idee van, van alles. En Nak loert op de counter. En als het dan eenmaal zover dreigt te komen, dan is het immers die hem er nu even tussen uithaalt. Krijgt daarvoor de gele kaart, omdat hij Hadou hier raakt. En dus uh, vrije trap voor Nak tegen Feyenoord. Dat het uh, overwicht aan het heeft en ook het kansenoverwicht uh, nog niet weet om te zetten in goals in het laatste gedeelte van uh, deze wedstrijd. En uh, Nak dat dus een vrije trap krijgt en even daar weer de tijd voor neemt. Dat zag je in de eerste helft ook gebeuren. Op het moment dat Nak niet echt grip heeft op de wedstrijd. Nemen ze even de tijd op het moment dat ze de bal wel hebben bij een standaard situatie. Nu de lange bal van Gillissen in de richting van Sarpong. Bal over de zijlijn via Janmaat. Sarpong mag gooien, gaat ook gooien. Die. Uh levert dan vervolgens de bal weer in bij Feyenoord. Bij Armenteros die daar komt mee verdedigen. Tussen drie tegenstanders in. Dan komt Armenteros dan nog wel aardig uit. Krijgt die vrije trap mee? Nee is het antwoord. Nee, hij is laat het lopen. En Hadouier kan dus doorvoetballen. Diep op de helft van Feyenoord. iets gevonden aan de linkerkant. Die vindt immers op zijn route. Nieuwe ingooi voor NAC. Nu is het niet Sarpong, maar Hadouier die gooit. Aan die kant opvallend. Dat Van der Weg zich absoluut niet bemoeit met die ingooi aan die kant. Dat is normaal gesproken een klusje voor een bek. Deze ingooi zo over de achterlijn gegooid door hier Zie je in ieder geval dat dat ook geen specialist is op dat vlak. En dus de doeltrap voor Feyenoord. Dik uur gevoetbald. Feyenoord nog altijd slechts op 1-1 tegen NAC. Dat had 2-1 moeten zijn intussen. Dat is het dus niet. En Henk Kok, wat gebeurt er in de Euroborg? Nou, af en toe een spaarzaam hoogtepuntje. Maar het is nog steeds 1-0 voor de FC Groningen. In het ene moment denk je, FC Groningen moet er 2-0 gaan scoren. dan waren ze ook dichtbij met een prachtig schot van Dorian op de kruis. Maar onmiddellijk daarop stuur iets voor de Go-Head Eagles met een stuiterend schot. En Go-Head dringt af en toe wel aan. Laten we kijken naar de doelschop van Buzot. Die komt ergens in de middelsteegel terecht bij de Leeuw. Maar Antonia, de invaller, kan het heel snel overnemen. En daar is een lichtvoetige speler. Maar hij stuit uiteindelijk op de linker verdediger. In dit geval is het Van Nief de middenvelder van FC Groningen... en die schopt die bal over de zijlijn. De meest lichtvoetige spelers die kunnen goed op deze knollentuin... op dit uh, gerooide aardappelveld uit de voeten. Maar laten we gaan kijken naar de aanval van Goher... het houtkoop in het 16-meter-gebied. Hij moet we even terugleggen op Antonia bij de cornervlag. Antonia probeert zich vrij te spelen. Moet zich het ontdoen van Burnett. Alleen maar dreigen. Burnett hapt niet. Bal even onder het voetje door... Dan verovert Bunner de bal wel en dan wordt er uitverdedigd richting Vriends. Maar er zitten zeefuiken tussen. We hebben gespeeld, 65 minuten, 1-0 voor Groningen. Ja, we gaan even kijken um, in de Adler Arena. Want Steven Dalebout, die staat nu bij Jorien Morst, Mors. Die een geweldige tijd neerzet. Steven. Eén minuut. Één minuut. Hey, Jorien de Mos loopt wel door de mix Robert. Maar uh, ze gaat de interviews na afloop geven. En dat, ja, dat, dat kan me heel goed dat ze dan ook wat, wat meer te vertellen heeft. Want dan weten we wat, uh, wat die tijd van haar uh, waard is geweest. 1,53, 51 reeds. En ze komt net uh, van het middenterrein af, gaat naar de kleedkamers toe en gaat dus nu uh, in spanning afwachten wat de andere negen ritten zullen opleveren. En of dit ge ge goed genoeg is voor een medaille, ja, dat zal toch haast wel. Welke kleur, dat is nu nog de vraag. Nou, is ze zenuwachtig, denk je? Of wat, wat voor indruk maakt ze op je? Ook al heb je er niet gesproken, maar wat zie je aan haar? Uh, nou, ik zag een, een brede glimlach uh, ja? voorbij komen. Die zei, uh, ik ben straks terug. Uh, dus, dus ja, nee, die... Ja. Als je, deze tijd, als je deze tijd ziet en als je ziet hoe ze reed... dat moet toch een hoop zekerheid voor haar geven. Alhoewel ze nu natuurlijk een, een spannend half uurtje, drie kwartier nou. tegemoet gaat. Ja. En ik begrijp dat ze dat dus liever afwacht in de kleedkamer. Precies. Goed, ja. even we even horen uit, straks van. uitfietsen of zo. Ja. Goed, um, <coughs> Nak Feyenoord, kort voor vieren. Nog even Frank Wilaat. 65 minuten gevoetbald, Nak verdedigt uit. Via van de weg. Doet dat uh, richting Sarpong. Sarpong op de helft van Feyenoord. komt moet dan over de middellijn weer even. Weer een goede slijding van Klaas. Die eigenlijk de enige bij Feyenoord. Die als er strijd gevraagd wordt. Dat ook uh, daadwerkelijk levert. Als uh, Nak de bal heeft. De rest... Uh, Kijkt eigenlijk alleen maar toe hoe Nak de bal rondspeelt. En uh, tot het een keer misgaat dat ze er een keer tussen kunnen komen. Dat gebeurt nu dus als uh, Nak gewoon doorvoetbalt. En Sarpong de hele lijn is overgestoken van links naar rechts. En daar uh, Verbeek op zijn route vindt. En dan heb je wat creatieve jongens bij elkaar in de buurt. Want ook uh, Hadouir is daar de bal voor bij Poupon. Oh, Mulders had mis. En die bal gaat ver voor langs, dat wel. Maar Poupon... Daar bloedgevaarlijk bij Jan Maat in de buurt. Mulder zit dan mis. Eén van de twee Feyenoords had hem eigenlijk moeten hebben. Maar zo is het dus niet. En dus de kans voor Poupon om ook 2-1 te maken. En dan de wissel die je eigenlijk al wel zag aankomen in de rust. Armenteros die de voorkeur kreeg boven Schaken aan het begin van de wedstrijd. Nu is dat even anders, want Armenteros is uitgevoetbald. Schaken komt op zijn positie, mag het nu tegen Van der Weg gaan opnemen... en wat meer voorzetten van de buitenkant gaan geven vanaf de achterlijn. Wat meer, het is nou eenmaal meer dat type voetballer, Mulder... met de lange bal in de richting van Immers. Meteen Schaken duwen in de rug, vrije trap verdient... ten opzichte van Van der Weg Feyenoord halverwege de helft van Nak. Vanaf de rechterkant moet die vrije trap genomen gaan worden... En dat gaat Jan Maat doen. Die probeert een paar meter te pikken. Doet dat tegen beter, als beter weten in. En als de bal dan rolt. Ja, dat mag natuurlijk ook niet. Daar wordt Nijhuis op gewezen als hij al kijkt richting randjes gebied. Of ze daar van elkaar afblijven. Nu probeert Jan Maat alsnog die vijf meter te pikken. En nou mag het wel. Als hij de bal in ieder geval maar stil legt blijkbaar. En dan neemt hij die, die vrije trap richting Pelle. Die kopbal is niet hard genoeg. Makkelijke vangbal voor Ten Rouwelaar. En uh, zo blijft Nak in ieder geval ongeschonden na de rust tot nu toe. Met de lange bal van Terrouwelaar richting zijn bek, uh, die ter hoogte van de middenlijn staat aan de rechterkant. Septerover de Rover is dat. Balletje langs de zijlijn. Sarpong pikt op. Is niet echt lekker opgevangen. Kongolo staat daarbij. En via Kongolo gaat de bal over de zijlijn. Mag nak door met de ingooi via Hadouir. We weten nog dat hij niet zo goed kan ingooien. Want hij gooide de vorige over de achterlijn heen. Nu is de achterlijn nogal ver weg. Dus dat zal hem zeker niet lukken. Zal hij toch een medespeler moeten vinden. Nu gooit hij hem rechtstreeks op het hoofd van Kongolo. Ook dat is niet de bedoeling. Maar als daar Feyenoord wil doorvoetballen via Vilena. Dan moet dat in tweede instantie. Vilena levert dan in omdat hij een omhaal geeft in de richting van Drost. En dus kan Nak weer komen. Die gooit de bal ook hoog en hard naar voren. Daar wordt het niet heel erg mooi van. Sterker nog, het wordt er licht rommelig van, de hoogte van de middenlijn. Als Gillissen er oppikt. Hij komt zijn tegenstander niet voorbij. Daarachter pikt Drost op. De rover. Bal breed. Mm, tikje gevaarlijk. Want Immers zit er bijna tussen. Dus Buis wat wild naar voren. Ook daar geen tijd voor Feyenoord om te voetballen. Congolo. Die creëert dan weliswaar wat tijd omdat hij uh, wordt vastgepakt door Poepon. En zo krijgt Feyenoord een vrije trap. Het is niet de beste fase van de wedstrijd. Zeker niet voor Feyenoord. Dat is al gevaarlijker geweest na de rust. 68 minuten onderweg. 1-1 in Breda. Gaan we gaan even kijken bij Mark Brasser. De finale van het ABN Amro -tennis Toernooi. Ja, negen games gespeeld. Vijf, vier in het voordeel van uh, Thomas Berdy. Heeft, uh, die ene breker die hij pakte bij een stand van 1-1... heeft hij nog altijd uh, weten vast te houden. En hij serveert nu voor de winst in de eerste set. heeft het eerste punt in deze game. Heeft hij verloren. Ja, het is een finale. Ja, het komt nog niet echt los. Thomas Berdy heel erg degelijk uh, doet weinig fout. Hij maakt nu weer een mooie score met, uh, met zijn voorend. Ja, degelijk. Hè? Als je een de wedstrijd degelijk doet... Dan, ja, dan valt er vaak niet zo heel veel te genieten. Nou, Dat, dat, dat is ook wel zo. Af en toe mooie rallies. Af en toe mooie punten. Maar toch ook wel... Uh, wel fouten van uh, Marien Silic. Het is dus uh, 15 gelijk. Thomas Berdig vanaf die ene break kreeg je eigenlijk uh, weinig kansen meer... in de service game van uh, Marien Silic. Cilic ook weinig kansen in de service game van uh, Thomas Berdig. Ze staan uh, bij de goede serveren. De games gaan, uh, gaan snel. En het is Thomas Berdig die nu dus de eerste set binnen kan halen... nu een hoge volley krijgt. Die hoge volley makkelijk weglegt en dus komt de check op uh, 30-15. Twee punten heeft hij nog nodig om de eerste set binnen te halen. Thomas Berdig. Goed, de ontwikkelingen van die wedstrijd natuurlijk ook zo meteen naar vieren. En dan volgen we natuurlijk ook uh, de 1500 meter in de Adler Arena. Er wordt momenteel uh, gedwijld. Ik wil maar hier nog even. Jorien Temos 1,53, 51. Ze staat nu bovenaan. Om even aan te geven hoe snel dat is. De nummer 2, Fat Colina. Ook niet de eerste de beste. Zeker niet de beste op dit moment. Bijna... Al oh, meer dan vier seconden daarachter. 1, 57, 88 Zometeen de grootte der aarde op deze afstand in de Adelaide Arena. Ter nou, Termors schaatste daar een Olympisch record. Benieuwd of iemand daaraan kan komen. Uh, Irene Wust misschien. We gaan het zo dadelijk horen in Radio Olympia. Maar het Leenstra schaatst ook nog. Het zal de eerstvolgende Nederlandse zijn die aan bod komt. En uiteraard. NOS Radio Olympia. Na Irene Wust dan nog Lotte van Beek. Ja, en daartussen nog wat buitenlandse schaatsers. Maar, ach.